12 uur. Katrien Straatman met het nos Journaal. Afghanistan laat 400 Taliban-gevangenen vrij. Duizenden staloudsten, politici en andere leiders hebben daarmee ingestemd. De vrijlating is een belangrijke stap in het vredesoverleg tussen de Taliban en de Afghaanse regering. Duizenden gevangen waren al vrijgelaten, maar de vrijlating van die laatste 400 was volgens de regering riskant omdat er terroristen bij zitten. In Wit-Rusland mogen bijna 7 miljoen mensen vandaag naar de stembus voor een nieuwe president. In tegenstelling tot andere jaren is het dit keer geen gelopen race voor president Lukashenko, die al sinds 1994 in het zadel zit. Zijn belangrijkste opponent is Svetlana Tiganovskaya. Zij heeft de plaats ingenomen van haar man, een populaire blogger, die in de gevangenis zit. Tiganovskaya zelf is vandaag uit veiligheid ondergedoken. Haar woordvoerder zegt dat zeven mensen van haar staf zijn opgepakt... en dat er honderdduizend folders in beslag zijn genomen. De Duitse minister Altmaier van Economie noemt de stijging van het aantal coronabesmettingen alarmerend. In Duitsland kwamen er de laatste dagen meer dan duizend gevallen per dag bij... al is dat vandaag de helft minder. Altmaier zegt dat er uit alle macht moet worden geprobeerd om een tweede lockdown te voorkomen... De Duitse minister pleit voor meer gerichte maatregelen... in plaats van het platplegen van het land. Dat is in het belang van ieders gezondheid, van het onderwijs... en het herstel van de Duitse economie, aldus Altmaier. In Nederland is officieel sprake van een hittegolf. In de beeld werd het vanochtend 25 graden... en daarmee was het de vijfde zomerse dag op rij... met drie, graden boven, drie dagen boven de 30 graden. De vorige landelijke hittegolf van een jaar geleden duurde vijf dagen. Deze gaat zeker langer duren... En dan nog even de details. Het is warm tot heet vandaag met temperaturen van 28 graden op de Wadden... tot 36 in het zuidoosten. Daar is kans op een stevige onweersbui. Ook morgen heet met toenemende kans op onweer en buien. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 Dave Natuurlijk met Paul Desmond erbij. En het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van um, Clifford Brown ensemble. Samen met Zoet Sims. Het heet Gone with the Wind.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 Here's to sunbeams. He'll eat the thing.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 Sai da minha frente, que eu quero passar. Pois o samba está animado. O que eu quero és samba. Este samba, que mist de maracatu. És samba, je preto ben Samba, je preto doe. Maar geen ander. Een samba, como esta, te pega. Você na, vai, querer. Que me chegue no Que eu quero passar Pois o samba está animado O que eu quero é samba Este samba Que é misto de maracatu É samba de preto Veio Samba de preto Mas que nada Um samba como este tão legal Você não vai querer Que eu chegue no fim. Sergio Mendes met zijn Brazil 66. Massa Canada. Ik ben alweer toegekomen aan het laatste nummer van uh, deze CFM Jazz uitzending. Maar voordat ik eraan ga beginnen... wil ik eerst even mijn dank uitspreken aan Francis Mirjam voor de input. Uh, de muzikale input die ze hebben gegeven, de platen van hun vader. En mijn vader Jan van Sluisdam en zijn zus Mieke van Sluisdam. Samenstelling en regie Jeroen van Sluisdam. Ik ga...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 No man can be, nem amor de quem, so thinking just like to give não vai e como não vai, no man can't sem amar, não trabalho quem, cai Birimbal, birimbal, birimbal, birimbal Birimbal, birimbal Birimbal, birimbal, birimbal, birimbal, birimbal, birimbal, birimbal, birimbal, birimbal, Chegou birimbal, birimbal, birimbal, birimbal, birimbal, birimbal, birimbal, birimbal, birimbal, birimbal, Tristeza, birimbal, Quem birimbal, birimbal,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 u luistert naar Sergio Mendes met Brazil 66 en Birrenbouw. Dit was hier Jazz, vandaag heel vanaf vinyl. Graag tot de volgende keer! Fijne zondag!